Reizigers kunnen dan ook nog bij aankomst op een Turks vliegveld een visum kopen. Visa zijn vanaf april online te kopen. Aanvankelijk kon er alleen met een creditkaart worden betaald. Turkije maakt het nu ook mogelijk om met een pinpas elektronisch te betalen. Na twee wedstrijden in het Davis Cup duel tussen titelverdediger Tsjechië en Nederland staat het 1-1. In Praag won Rehaze in vijf sets van Stepanek. Zijsling was in drie sets kansloos tegen Berdych. In de eredivisie hebben Feyenoord en Vitesse gelijk gespeeld. In Rotterdam werd het 1-1. Vitesse is nu al 12 wedstrijden ongeslagen. Een Fransman van 102 jaar heeft zijn eigen werelduurrecord... van 100-plussers op de racefiets verbroken. Robert Marchand reed 26 kilometer en 927 meter in 1 uur. Dat is zeker 2,5 kilometer meer dan tijdens zijn vorige race... 2,5 jaar geleden. Marchand reed het record in de categorie... voor 100 jaar en oude... Een leeftijdscategorie die de internationale wielerunie UCI speciaal voor hem heeft ingesteld. En dan het weer. Vannacht en morgen waait het stevig uit het zuidoosten of het zuiden. Het gaat regenen. Vannacht in het oosten eerst nog natte sneeuw. In de loop van morgen wordt het weer droger. Er zijn opklaringen en het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het nos journal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 Buiten is het drie graden. Binnen zit Thijs van den Brik. Goedenavond. Op de dag dat er opnieuw een SGP-vrouw opdook... op een lokale kieslijst, in Zoetermeer dit keer... verklaarde de VN dat er geen land ter wereld is... waar de kloof tussen mannen en vrouwen zo snel wordt gedicht... als in Nederland. Wie had dat gedacht? De SGP die Nederland tot het meest vrouwvriendelijke land ter wereld maakt. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De belangrijkste centrale bank van de wereld, de FED in Amerika... krijgt een nieuwe baas. Juist op het moment dat de bank geld duurder maakt. Wat betekent het duurder worden van het geld voor andere landen? En wie is Janet Yellen, de opvolger van Ben Bernanke? Dat vragen we zo aan Paul de Grauwe en Martin Visser. Het is dit jaar, 50 jaar geleden, dat schrijver Jeroen Brouwers zijn eerste boek publiceerde. De man heeft een indrukwekkend oeuvre bij elkaar geschreven en er verschenen ook al diverse boeken over hem. We praten vanavond met twee kennis, uh, slash liefhebbers, dezelfde Martin Visser en documentairemaker Sherry Duins. En in Drenthe zijn vanaf morgen 60 lijken te zien, althans, mummies. Waar komen ze vandaan, hoe zijn ze ontstaan en wie gaat er nou naar lijken kijken? Natuurlijk ook het gesprek met de minister-president en een gedicht om vijf voor twaalf. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 31 januari. Iedereen die bij ons een pensioen ontvangt... die krijgt gemiddeld volgend jaar 60 euro meer dan het afgelopen jaar. De aangekondigde verhoging van de pensioenen klinkt mooier dan die op papier is. Zorg en welzijn keert een paar tientjes per jaar extra uit. Dat is veel minder dan gepensioneerden de afgelopen jaren zijn misgelopen. Dan zitten we op dit moment op een uh, gemis van ruim 12%. Er zijn ook fondsen die het nog niet aandurven om de pensioenen te verhogen. Iets meer verder de botten is wel belangrijk. Minister Dijsselbloem is blij met die pas op de plaats. Ik vind dat de Nederlandse bank daar terecht zeer scherp op let. Grote vraag is of het opkrabbelen van de economie aanhoudt. Daar hangt vanaf of de pensioenen weer veilig zijn. Voorspellen zal het lastig, zeker als het om de toekomst gaat is het, is het gezegde. Ook het verloop van de onrust in Oekraïne laat zich niet voorspellen. Zeker niet na het opduiken van een verdwenen oppositieleider. Hij is zwaar toegestakeld opgenomen in het ziekenhuis. Bloody, battered and bruised, but still alive. Anti-government protester Dmitry Bulatov was kidnapped and tortured for a week before being dumped in a forest. Bulatov zegt, er sei gekreuzigd worden. Een oor sei ihm tegelijkertijd abgeschnitten worden. Kaum een körperstelle die keine folterspuren opweist. Dat de kidnappers met een Russisch accent spraken, versterkt het vermoeden dat hij gekidnappt en gemarteld werd door medestanders van president Janukovic. Die is vooral populair bij Oekraïners die Russisch spreken. Volgens de BBC wil de politie-oppositieleider Boulatov ondervragen, maar worden de agenten tegengehouden door het ziekenhuispersoneel. De eerste week van de Syrië-conferentie heeft niets concreets opgeleverd. Al was VN-gezant Brahimi na afloop niet zwaar pessimistisch. During our discussions, I observed a little bit of common ground. Perhaps more than the two sides themselves realize or recognize. Brahimi wil op 10 februari verder praten. De oppositie heeft toegezegd er dan te zijn. De regeringsdelegatie wil eerst overleggen met president Assad. Volgens de onderhandelaars denkt de oppositie onvolwassen... en leven ze in een wereld vol illusies. We drinken, Na het alcoholslot in de auto is er nu ook een variant die om de enkel gaat. Mensen die van de rechten niet meer mogen drinken... kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dit kastje hier trilt eens per half uur. Dan meet hij via mijn transpiratie uh, hoeveel alcohol ik in mijn bloed heb. En die gegevens gaan drie keer per dag naar de verslavingsreclassering. En naast dat we steeds monitoren wat iemand drinkt en daar zicht op hebben... speelt ook mee dat iemand op dat moment voelt dat wij meekijken. En dat psychologische effect is eigenlijk best sterk. En dat merkt ook deze proefpersoon. Nu is het gelukkig winter en dan kan ik lange broeken aan. Dus op het schoolplein zorg ik dat niemand het ziet. Maar als ik de sportschool in ga, ja, dan moet je toch op een gegeven moment douchen of de sauna in... En als ik dan uit de douche kwam, dan vallen twintig vrouwen stil en denken: wat loopt daar dan? Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De krant vanmorgen met Femke Wolthuis. Doekle Terpstra die stopt in de loop van dit jaar... als collegevoorzitter van Hogeschool in Holland. Dat heeft hij vandaag of vanavond laten weten. De Volkskrant heeft morgenochtend al een interview met hem. De Hogeschool kreeg drie jaar geleden... een storm van negatieve publiciteit te verduren... en stond aan de rand van de afgrond. Terpstra, toen nog voorzitter van de HBO-raad... besloot zelf in te grijpen. Dat werd drieënhalf jaar saneren en reorganiseren. In de krant kijkt hij terug op deze operatie. In trouw een reconstructie van het pausbezoek dat er niet kwam. Het draaiboek lag klaar, de beveiliging was al geregeld, het geld was het probleem niet. Eigenlijk hoefde paus Franciscus alleen nog maar te zeggen wanneer hij naar Amsterdam zou komen. Nodig me maar uit, zei de paus vorig najaar tijdens een privé-audiëntie tegen bischop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam. Maar die uitnodiging volgde nooit. Een bezoek van de paus aan Nederland werd door kardinaal Wim Eijk tegengehouden. De kardinaal zou bang zijn geweest voor een gebrek aan animo voor de paus bij het Nederlandse publiek. Het Nederlands Dagblad schrijft dat het college voor de rechten van de mens... bedrijven gaat trainen om discriminatie bij sollicitaties tegen te gaan. Personeelsfunctionarissen ontdekken in die training... hun bewuste en onbewuste vooroordelen. En ze leren welke test wel en welke niet is toegestaan in uh, tekst. Welke tekst welk wel en welke tekst niet is toegestaan in personeelsadvertenties. Ook leren ze wat ze willen niet kunnen vragen... en hoe ze moeten omgaan met weerstand bij collega's... tegen nieuwe medewerkers die niet in het geëikte plaatje passen. Met name vrouwen, allochtonen en gehandicapten hebben last van discriminatie. In de regionale wegenerkranten een week voor het begin van de Spelen... alvast een Sochi-bijlage, interviews met de belangrijkste Nederlandse sporters... een overzicht van disciplines met Nederlanders en ook de aanvangstijden. De Telegraaf komt met het voor veel mensen geruststellende bericht... dat de papieren treinkaartjes blijven, maar dan wel in een andere vorm. Dennis wil dit jaar helemaal over op de OV-chipkaart. De huidige papieren kaartjes moesten daarom verdwijnen. Maar wie geen OV-chipkaart wil aanschaffen voor 7,50 euro... kan in de toekomst dus toch met een papieren kaartje reizen. Helemaal geruststellend is het allemaal toch niet... want ook in die nieuwe kaart is een chip verwerkt... en het reizen met dit kaartje wordt zoals het aan de NS ligt... zelfs iets duurder dan met de OV-kaart. Volgens reizigersorganisaties is daar het laatste woord nog niet over gezegd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I didn't know where, what is it for? You've changed in many ways, forever lost and found. Better face it, I don't know. Johan met uh, Walking Away. Het is vrijdagavond, we gaan naar Den Haag... voor het gesprek met de minister-president Joost Vullings. Goedenavond. Um, ik was zelf ook in Den Haag vandaag. Er werd veel gepraat over Frans Wekers... de deze week afgetreden staatssecretaris van Financiën. En ik kon me niet aan de indruk onttrekken... dat premier Rutte eigenlijk het liefst Frans Wekers opnieuw zou benoemen... als opvolger van, ja, Frans Wekers. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, we kennen premier Rutte als iemand die buitengewoon loyaal is... naar zijn eigen mensen... Um, maar ja, als een van je eigen mensen het gewoon niet goed doet... dan hoef je niet iemand in het openbaar keihard af te vallen. Maar hij blijft er zo vierkant achter staan... dat je inderdaad het gevoel hebt... Hij gaat dit weekend Frans Wekers bellen <laughs> ja. om Frans Wekers op te volgen. Ja, ja, terwijl dat toch waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Um, en hij hem ook, zo toonde jij gisteravond aan, zelf heeft geadviseerd om op te stappen, toch? Ja, daar, ga ik, daar gaan we wel vanuit. We weten allemaal dat in die schorsing Rutte met hem gebeld heeft met Frans Wekers. En na die schorsing kwam Frans Wekers in de Eerste Kamer. En die, nou, tweede Kamer. Of de Tweede Kamer, ja. Ja, sorry. En die hield een heel betoog en die zei: Ik heb onvoldoende draagvlak. En toen zei hij, En daarom hebben we besloten ja, naar je, de koning te gaan. Je hebt het gisteren laten horen in het oog. Ja, en wie is we? Nou, dus dat lijkt me aan hij en, en Mark Rutte. Maar goed, dat, dat ontkent hij allemaal. En dan kunnen we nu naar deze mooie, creatieve ontkenningen... van de premier gaan luisteren. Want ik stelde hem de vraag. Waarom heeft u Frans Wekers geadviseerd op te stappen? Waar baseert u dat op? Waar ik het op zeer. Uh, u weet, Frans Wekers kwam na een lange schorsing de Tweede Kamer in... en legde een verklaring af waarin hij zei... even kort samengevat... ik heb onvoldoende draagvlak en daarom hebben we besloten ontslag aan te bieden. U weet dat in de uh, Koninklijke Kring ook altijd... Ja, vroeger althans. Ja, en de huidige dat Britse Frans... koningin ook ja, nog steeds ja. praten in de dat heet dat... de pluralisme in staat is. En ik Die... denk dat dat misschien ook in Limburg vaker gebeurt. Ja, nou, ik ken Frans Wekers al jarenlang. En ik heb het hem nog nooit horen doen dat hij over zichzelf sprak in de wijvorm. Dus over welke we heeft hij... De kracht dan... van Frans Wekers is dat hij tot het laatste debat bleef verbazen in zijn taalgebruik. Ja, maar waarom heeft hij hem geadviseerd om de eer aan zichzelf te houden? Dit is zijn besluit geweest. Echt, en dit is het oprechte, eerlijke antwoord. Hij heeft het besluit genomen... Uh, en, en daarmee basta. Ik kan er niets verder over zeggen. Dat zijn de feiten. Want hij was heel strijdbaar en toen was er een schorsing. En toen kwam hij terug en toen zei hij... Ze hoorden het hoorde toch ook? Je, je, in het parlement verdedig je je. Nee, hij werd aangevallen op zijn beleid. Hij stond terecht, want ik, steun, ik steunde... en ik, steunde, ik zou hem nog steeds steunen, volledig... in zijn aanpak van de Belastingdienst. Een deel van de Kamer heeft daar twijfel bij... vanwege berichten. Uh, dan verdedig je in het parlement. En vervolgens heeft hij, precies wat hij zei in zijn verklaring... Uh, de conclusie getrokken dat als zo'n groot deel van de oppositie hem niet steunt of eigenlijk het leek inmiddels de hele oppositie geen meerderheid, maar, kan je maar een dan grote dan gewoon, minderheid, dat er gewoon aanblijven. Uh, dat, tuurlijk kan dat, maar hij heeft deze afweging gemaakt. Dus u zijn ben, ik, dat u is bent besluit geweest. U heeft met hem gebeld. Waar ging dat gesprek dan over? Uh, ik doe geen mededeling over wie ik wanneer aan de lijn heb. Dus nou, u, dat, ik... dus, dat is gewoon algemeen bekend. U heeft met hem gebeld in die schorsing. Uh, waar baseert u dat op? Op mensen die dat weten en die dat aan mij vertellen. Ja, er kunnen allerlei mensen zijn. Ik heb de goede gewoonte om nooit mededeling te doen... over wie, met wie ik wanneer aan de lijn zit, over welke kwestie. Tenzij dat leidt tot berichten die we naar buiten moeten brengen. Het enige wat ik hier kan zeggen is dat Frans Wekers uh, zo in de wedstrijd zit... dat hij eerst naar de Kamer gaat om zijn beleid te verdedigen... en vervolgens in de schorsing tot de conclusie is gekomen... dat een te groot deel van de oppositie hem niet steunt. Uh, dat hij dat onwenselijk vindt voor zijn verdere functioneren als staatssecretaris. En hij tot die conclusie is gekomen, ik stap op... Dat respecteer ik. Vond u dat hij het debat goed heeft gedaan? Ik ga geen recensie geven op uh, debatten. Ik kreeg bij de persconferentie hieraan voorafgaand uh, vanmiddag de vraag... Of hij op een bepaald moment in het debat, toen hij heel gedetailleerde vragen kreeg en het antwoord niet had, of dat geen bewijs was dat hij de zaak niet onder controle had. Ik heb toen gezegd: Als je zulke gedetailleerde vragen krijgt, daar kun je niet op antwoorden. Als je praat over een dienst met 29.000 mensen, miljoenen toeslagen. Zo gedetailleerd was die vraag, Het ging over het niet afmaken en bovendien. Maar daarmee geef ik geen recensie van het Kamerdebat en dus ook geen recensie van het optreden van Frans Wekers. Wat voor mij relevant is als minister-president... is of ik vertrouwen had en nog steeds heb... dat hij de man is die in staat is om die belastingdienst... Uh, van een hele met een hele ingewikkelde problematiek... allerlei veranderingen, werken zeer gemotiveerde mensen... maar die zijn geconfronteerd met hele grote reorganisaties en nieuwe taken... om dat proces een goede baan te leiden. Antwoord, ja. U blijft uh, volledig achter ons staan. Uh, u staat ook bekend dat u zeer loyaal bent uh, aan uw mensen... Uh, maar is het, begint het niet een beetje potsierlijk te worden? Als ik vind dat die nou. mensen dat verdienen. Ik meen dat ik in mijn fractietijd ook heb laten zien als fractievoorzitter. Als ik dat niet vind. Of vind dat iemand weg moet, ik ook bereid ben. Eh, Waarom heeft, heeft u over Verdonk, u dan. Dus wel, en een paar andere gevallen. Ik vind nou dat het bij leiderschap hoort. Als iemand niet functioneert of niet langer in het team past, dan heb je als leider van het team op het ultieme moment. Is het dan uh, de call van de leider om het besluit te nemen dat iemand weg moet en iemand dat te vertellen? Uh, dus loyaliteit om de loyaliteit haat ik. Uh, wat ik niet haat en waar ik juist gepassioneerd over ben, is dat je, als er goede mensen zijn die met goede dingen bezig zijn in moeilijke omstandigheden, dat ze dan alle steun verdienen. Ja, dus u vindt Frans Wekers was een goede. Staatssecretaris. En zou het nog steeds zijn. En ik respecteer zijn besluit dat waar een grote minderheid van de Kamer... daar niet van overtuigd was. Uh, en dat feit hebben we te accepteren. Uh, hij, op basis van dat feit, tot die afweging is gekomen. Nu moet hij op zoek naar een, een nieuwe kandidaat ja. voor de post. Uh, ja, politiek verantwoordelijk zijn voor de Belastingdienst. Kan u dat eigenlijk iemand wel aandoen? Zeker. Uh, dat kon ik Frans Wekers aandoen. Die was ook bezig om al die veranderingen nou, door te u, voeren. Je ziet wat er van gekomen is. Nou ja, dat hoort ook bij de politiek. Het kan soms gebeuren in het verleden, is dus dat vaker gebeurd. Want een bewindspersoon uh, het vertrouwen verliest van soms een meerderheid... maar soms ook een grote minderheid van de Kamer. Uh, en daaruit, al of niet zeker als het om een minderheid gaat, al of niet consequenties trekt. Uh, ik denk dat we erin geslagen om ook weer een goede opvolger... voor deze goede staatssecretaris te vinden. Na aanleiding van het opstappen van Frans Wekers is er ook een discussie ontstaan over de Belastingdienst. Heeft de politiek niet met die, met die toeslagen en een, een kerstboom opgetuigd waardoor de Belastingdienst bijna omvalt? Om u streft ook naar een kleinere overheid, er wordt ook nog eens bezuinigd. Zou u niet moeten zeggen dat er moet gewoon geld bij bij de Belastingdienst? Dat ze gewoon meer mensen, meer armslag krijgen om goed te functioneren? Ik denk dat de Belastingdienst uh, bestaat uit ontzettend goede mensen. Uh, de Belastingdienst is groot. 29.000 man en vrouw. Uh, waarvan het overgrote deel uh, zie je ook het, de Ja, Maar moet er meer toebreken. geld bij? Ja, maar het, het zomaar, wat, ik ook, wat ik ook haat om nog een keer dat woord te gebruiken... is er moet meer geld bij, want er is een probleem. Heel vaak is de oplossing van een probleem niet meer geld erbij. Wat je hier moet doen is uh, ervoor zorgen... dat we dat probleem van de toeslagen onder controle krijgen. We wisten in 2005 bij de invoering dat het zeer gevoelig is. En uh, het kabinet heeft besloten om over te gaan tot een huid dat maakt de zaak eenvoudiger. Het is weer een reorganisatie. Het systeem wordt weer veranderd. Ten dienste van een eenvoudige uitvoering. En ja. ten dienste van fraudebestrijding. En, en uh, ik denk dat dat een goede zaak is. En we zijn bezig om uh, ook verder in het belastingstelsel... waar we dat kunnen, de zaken te vereenvoudigen. Niet alleen voor de uitvoering, maar uiteraard ook voor de uh, mensen. Gaan we nog even naar Sochi toe. Daar zit hij volgende week... Rond deze tijd. Volgende week uh, zal dit gesprek door u gevoerd worden. als u het zelf voert met uh, Lodwijk Assje. Ja, en, en heeft u dan rond diezelfde tijd. een gesprek met president Poetin over de mensenrechten? Want dat zou u nog gaan regelen? Nou, wat ik uh, met Hoe heb verplicht me in te spannen. zijn twee dingen. Namelijk uh, gesprekken voeren met uh, mensenrechtenorganisaties. en een gesprek voeren met de president. Dat gaat Edith Schippers doen. Want nee, als, die gaat die gesprek met uh, die organisaties voeren. Dat was al gepland. Ja, Daarnaast precies. heb ik toegezegd ja. aan de Partij van de Arbeid. Test gevraagd. Uh, dat ik, ook ik persoonlijk. een poging zal doen om met mensenrechtenorganisaties te praten. Of dat lukt, moeten we bezien. Want eh, mensenrechtenorganisaties die heel openlijk zo'n gesprek voeren. En dat geval. weet u nog steeds niet. U, u, u, u moet die koffer al bijna pakken en u weet nog steeds niet of u volgende week een afspraak heeft met mensenrechtenorganisaties. Nou, om te beginnen is het nog maar de vraag of ik het überhaupt ooit kan melden dat we zo'n gesprek hebben. Omdat je moet oppassen de mensen daar niet in het probleem te brengen. Maar zonder namen te noemen. ik wil zeggen, ik, ik ga daar gesprekken voeren. In ieder geval herhaal ik hè, dat we inderdaad aan in de Kamer hebben toegezegd om een poging te doen, gesprek te voeren daar met mensenrechtenorganisaties en ook een inspanningsverplichting om een gesprek te voeren met de president. En, en, en hoe gaat het daarmee? Op beide nu geen nieuwe ontwikkelingen. Dat houdt in dat het gewoon nog allemaal draagt eigenlijk gewoon te mislukken, begrijp ik? Nee, dat betekent dat er nog geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Uh, en dat hard wordt gewerkt. Waarbij uh, het gesprek met de mensenrechtenorganisaties, dat zeg ik er wel bij. Ook echt in een context van moet worden gezien van het feit dat je mensen niet daar een probleem moet brengen. Uh, door ze uh, tegen hun belang te stimuleren zo'n openlijk gesprek te voeren. Tenzij dat kan op een manier waarbij zij geen gevaar lopen. En wanneer verwacht u antwoord van president Poetin? Ik verwacht uh, zo snel mogelijk, uh, maar uh, uh, hopelijk voor vertrek, te ja, weten ik, wat er gebeurt. Mijn gevoel zegt, dit wordt helemaal niets meer. Ja, maar uw gevoel, hoe vaak ook terecht, in, in dit geval wachten we even op de feiten. Dank u wel. Wederzijds. Nobody Cause you're on the phone. I don't you feel like I cry Don't you feel like a cry? But well, here I am a honey. come on, you cry to me.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 Solomon Burke met uh, Cry to Me. De Amerikaanse centrale bank, kortweg de Fed, krijgt een nieuwe president. Morgen zwaait Ben Bernanke af en treedt zijn opvolger Janet Yellen aan. En dat in onrustige tijden. De Fed bouwt de miljardensteun van de Amerikaanse economie af... en dat zorgt voor onrust op de financiële markten of Janet Yellen, de aangewezen persoon, is om de vet te leiden... en wat ze moet doen om een nieuwe crisis te voorkomen... ga ik bespreken met Paul de Grauwe, professor in de economie... en Martin Visser, financieel columnist van de Telegraaf. Goedenavond, allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer de Grauwe, kwam met u beginnen. U heeft zowel Bernanke als uh, Yellen verschillende malen ontmoet. Verliest de vet morgen de ideale president... of komt de sterke vrouw aan het roer die nodig is? Ja, ik denk wel dat er een sterke vrouw aan het roer komt. Uh, dat is een, een dame die buitengewoon intelligent is, die ook... Uh, Weet wel over ze praat. Uh, ze is ook als academicus uh, heel bekend. Uh, dus ze heeft eigenlijk al het hoeven om daar een succes van te maken. Zij dat natuurlijk buitengewoon moeilijk zal zijn. Ja. Waar, waar heeft, u heeft haar een aantal keer ontmoet. Waar is dat? Waar ontmoet je zo iemand? Uh, wel, er uh, is zo'n club van uh, centrale bankiers en academici... die elkaar elk jaar ergens in een centrale bank uh, ontmoeten. En, en dan gedurende twee dagen uh, praten over... Uh, problemen die zich stellen op dat moment... Uh, in de internationale economie, uh, internationale financiële problemen en dergelijke. En dat is dan een, een mooie gelegenheid om uh, met elkaar te praten... over issues te debatteren en zo, ja. Oh ja. Martin, de afgelopen dagen is het onrustig op de valutamarkten. De vet schroefde de steun aankopen terug. En direct hebben opkomende economie het lastig. Wat is de verklaring daarvoor? Dat is de omgekeerde beweging van wat we een paar jaar geleden zagen. Uh, het, en toen, toen begon de, de, de, de Amerikaanse vet begon de geld Kraan openzetten, zoals we dat te noemen. We beginnen grootschalige staatsleningen en allerlei andere leningen op te kopen. Er komen heel veel goedkope. Uh, geld komt dan op de markt. En dat ging allemaal, uh, allemaal. Voor een groot deel ging het naar die op opkomende economieën. Dat is heel goedkoop geld. En dat vliegt natuurlijk meteen de wereld over. En nu zie je de omgekeerde beweging. Nu trekt het geld zich weer terug. Uh, een aantal van die landen heeft daarvan geprofiteerd. Overigens ook over geklaagd. Uh, want die, die landen kunnen natuurlijk een soort bubbel krijgen. Want er komt gewoon veel te goedkoop geld massaal vrij. En uh, dat stroomt allemaal naar die landen toe. Uh, ja. En die gaan daar dan investeren. En nu trekt het zich weer terug. En dan zijn die, ja, die landen natuurlijk als de dood. Nou, je ziet de valutemarkt enorm reageren. En dat heeft ook enorme heftige reacties. En daarom is het ook wel ongelooflijk spannend dat mevrouw Jellen allemaal te wachten staat. Want van Benencki was het bijzonder dat hij deze crisis kon overleven op deze manier. Maar deze mevrouw moet iets doen wat nog niemand ooit heeft gedaan. Dat is namelijk stap voor stap die crisismaatregelen weer ongedaan maken. En dat is nog moeilijker dan de crisismaatregelen nemen? Nou, ik denk het wel. Want je ziet hoe heftig de effecten zijn. Het is niet een Amerikaanse aangelegenheid, maar dat gaat dus meteen over... Ook heel veel andere economieën. Want over welke landen hebben we het dan? Uh, met name Turkije. Daar spelen ook wel uh, interne politieke problemen. Ja. Uh, India. Maar in Turkije wordt geld nu duurder, met als gevolg dat? <tus> Met als gevolg uh, dat de economie daar een klap uh, krijgt. Nee, de ja, okay. de valuta is daar enorm naar beneden geklapt. Uh, aanvankelijk zijn de valuten wat opgelopen, maar een enorme klap naar beneden gemaakt. De centrale bank heeft er meteen op gereageerd. Uh, heeft uh, heeft uh, de rente verhoogd. En je ziet, dat heeft dan één dag effect op die valutamarkt. Maar zo'n zo land is dan eigenlijk te klein. Zo'n centrale bank is te klein. om uh, die, die is daar niet tegen opgewassen. Dus ik ben nee. heel benieuwd hoe ze dat gaat ontwikkelen de ja. komende weken. Want zij is daar heel bepalend in. Zij bepaalt eigenlijk of dat, uh, dat, dat goedkope geld blijft stromen of dat dat stopt. Ja, en dat dat, dat VET nu een stap terug gaat nemen, uh, die centrale banken in Amerika, dat is natuurlijk wel heel goed. Want op een gegeven moment uh, ja, de, de bedoeling van die maatregel was de economie draaiend te houden door de crisis heen. Om te zorgen dat we ja. niet mondiaal in het diepe afgrond uh, zijn uh, Dat is gelukt, maar dan dat moet is het gelukt. teruggedraaid. En op een gegeven moment moet je dat weer terugdraaien. En het ja. gaat om van hoe, heft, hoe snel doe je dat uh, en hoe goed communiceer je daarover. Ja. Uh, meneer De Grauwe, vanaf morgen is uh, Jellen dus de baas. Wat voor, wat voor mens is het? Ja, dat is een, een heel sterke dame, maar ook bescheiden. Dus um, dat is het, het, het leuke van, van die dame. Uh, ze is geen ego-tripper, uh, maar, maar echt een, een bescheiden, op kan, vrouw. Kan dat op zo'n zo post? Heel sterk, pardon? Kan je op zo'n post bescheiden zijn? Ik denk dat dat uh, geen kwaad kan, nee. Ik bedoel, men, men moet aan de ene kant wat, wat bescheidenheid aan de dag leggen... en tegelijkertijd het, uh, uh, kracht en sterkte. En ik denk dat ze dat ook heeft. Hè? Die combinatie dus, uh, heeft, ze. Uh. Dan moet je daar niet veel woorden aan verspillen, ja. Is het een topeconoom? Ja, zeker, ja. Die heeft uh, in toptijdschriften gepubliceerd... Uh, en uh, die heeft ook naam gemaakt als academicus. Daar is geen twijfel over, ja? En wat moet je kunnen als vetpresident? Uh, ik denk dat het uh, ja, niet, niet gemakkelijk is. Hè, omdat, om te beginnen moet je binnen de uh, board of governors um, consensus bereiken over bepaalde maatregelen. Dus dat betekent dat je toch ook een, een sterke opinie hebt en overtuigingskracht moet hebben om iedereen mee te krijgen. En zodra het dat gebeurd is moet je dan ook goed kunnen communiceren naar buiten. En dat zal ook buitengewoon moeilijk en, en, en belangrijk zijn, omdat, zoals de heer Visser daar juist gezegd heeft, de markten buitengewoon volatiel zijn en, en heel scherp reageren op het minste. Dus dat zal ook iets zijn waar ze talent zal moeten tentoonspreiden maar ik denk wel dat ze dat kan. Ja. Communicatie, hè? Communicatie. Ja. En is ze daar goed in? Nou, um, ik vind het een beetje moeilijk te beoordelen... maar ik las wel in, in kranten wat kritieken... dat zij uh, een van de mensen zou zijn geweest achter Benenki... die mede verantwoordelijk was voor het communiceren... van hoe maken we die stap weer terug. En dat is aanvankelijk niet heel goed gegaan. Okay, uh, dus vorig dat... jaar reageerde de markt ook heel heftig... omdat het heel onduidelijk was hoe snel de VET die kraan weer dicht zou draaien. Ja, dus dat, dat maar daar heeft... hebben ze inmiddels wel van geleerd, lijkt het hoor. Misschien gaat dat nu beter. Meneer de Grauwe, hoe snel kunnen we zien uh, of het kan, denkt u? Ja, dat zal natuurlijk afhangen van hoe de markten verder reageren. Um, en uh, belangrijk zal zijn voor haar om um, aan te kondigen... Uh, aan welk ritme uh, ze de, het terugschroeven van de liquiditeiten zal doen... Um, zodat de markten daar toch een zekere um, kalmte kunnen terugvinden. Zodat ze weten wat uh, er gaat gebeuren. Maar dat zal inderdaad, uh, dat is niet, niet eenvoudig. Hè. Bernanke heeft dat... In het begin gedaan, maar dat, dat is niet helemaal gelukt. De markten hebben daar met paniek op gereageerd. Dus dat is, uh, dat is nogal moeilijk. Ja, ja, lastig te voorspellen. U, u denkt dat ze het kan, als ik u zo hoor? Ik, ik denk het wel, ja. Dus, uh, um, ja. Het is niet gemakkelijk. Hè. Dus ze kan ook uiteraard vergissingen begaan. Ja. En de markten zijn onvoorspelbaar. Dus. Soms reageert men op een, een, een klein detail en, en dat is moeilijk in te schatten op voorhand. Maar okay. ik denk dat ze dat wel kan, ja. Dank u wel. Paul de Grauwe, Belgisch stop-econom en Martin Visser. In een nat land, bij een bosrand, heb ik hem ontmoet. In een huis vol vrije schimmels en vuil ondergoed. Jeroen Brouwers schrijft een boek, hij weet hoe dat moet Jeroen Brouwers schrijft een boek, hij doet dat goed Elke ochtend eet hij zwijgend een bak melancholie En hij potertriest beschuiten in dienst van het genie Jeroen Brouwers schrijft een boek, hij weet hoe dat moet Jeroen Vrouwen schrijft een boek, hij doet dat goed. Je zegt dat schrijven genezend werd. ik weet het niet. Word je zelf niet verslaafd, dan de je is verdriet. Boek als toek voor nee, ik weet het niet. Zet je niet de dood op logie, leef je ergens anders niet hier. Ben je er nog op, besta je alleen op papier. de takken, door het waren. de stilte van het bos. En de schrijver stak geen vragen, hij weet hoeveel het kost. Jeroen Brouwers schrijft een boek, hij weet hoe dat moet. Jeroen Brouwers schrijft. De groep De Mens met het nummer Jeroen Brouwers uh, schrijft een boek. En we gaan uh, praten over Jeroen Brouwers met uh, schrijver en filmmaker uh, Sherry Duins... en met Martin Visser, die uh, fan is van hem, geloof ik, hè, Martin? Ja, uh, fan, ja, een ja, liefhebber, ja, zeker, ja. Ja, ja. Jeroen Brouwers schrijft een boek en dat doet hij goed. Is de strekking van het nummer mee eens? Ja, daar ben ik het zeer mee eens. Ja. Ja. Dit jaar is Jeroen Brouwers 50 jaar schrijver. Binnenkort uh, uh, verschijnt er een nieuw boek van hem, Het Hout. Uh, eerst met de hamvraag. Is het een van de grootste Nederlandse schrijvers die we hebben, Sherry Duins? Ja, dat vind ik als we niet... Ik respecteer uw vraag. Dank u, Het is een rare vraag. Ik bedoel, want Moelish is ook een van de grootste schrijvers die we hebben. En misschien is K. Schippers ook wel een van de grootste schrijvers. Het is een hele grote schrijver. Dat vind ik. Ik heb grote hoogachting voor. Ja, is vissen? Nou ja, ik maak met je onderscheid tussen wat voor recensenten en critici misschien... De grote schrijvers zijn, maar je kan gewoon persoonlijk een heel ander, ander rijtje grote drie hebben. Ja, en er hoort je voor mij wel bij. Hij uh, staat in jouw grote drie? Ja, zeker ja. ja. ja, ja. Voor wat het waard is. Wanneer maar, is dat begonnen? Uh, een middelbare school, ja, heel klassiek. Leeslijst uh, Bezonken Rood. Dat boek je hebt het bij uh, je bij je. Ja, ik heb het bij me, ja. Je steek nog, je hebt een heel stapel. Ja, ik heb er, toch een paar. <laughs> ik vond het toch weer leuk naar aanleiding van, van deze uitnodiging om eens even het even de, de, de, de rijtje langs te gaan. En ik heb een paar meegenomen. Dat voelt als een soort houvast van oh ja. Ja, dat is iets, dat is een kostbaar bezit. Maar wat, wat uh, greep jou op de middelbare school? Uh, nou, dit boek met name, bij Zonker Het is, uh, uh, ja, ik had op een manier het gevoel. Uh, ik was niet zo'n lezer daar, daar, daarvoor eigenlijk. En uh, nou, heel voorzichtig, via Maarten het Hart en nog een paar andere schrijvers kwam ik ineens bij Jeroen Brouwers uit. Zonder echt literatuur te kennen, had ik het gevoel van: dit is zoals literatuur moet zijn. Dat was het voor mij. Gevoelsmatig. Ja, het, het zijn uh, uh, zeer aangrijpende verhalen. Maar uh, de stijl is heel dominant. Uh, de manier van schrijven, het is zo prachtig mooi. Dat zou ik zelf nooit na kunnen doen. Uh, het is jaloers, maak, het mooi. Uh, ja, en dat, dat greep heel erg aan. In en dat is niet meer overgegaan dat is, dat is niet meer overgegaan. Maar het zijn toch wel vooral die boeken van die periode... die me nog het meest dierbaar zijn. Ja. Ja. Jerry Duins, wat was uw eerste kennismaking met Brouwers? Uh, ik werkte toen bij de publieke omroep. En ik had gelezen... Een, uh... Een klein boekje, het heette Zonder trommels en trompetten. En dat greep me werkelijk naar de keel. En ik dacht, um, zo iemand die dat schrijft... die zal vast niet meer zo lang leven. Die moet ik spreken. Dus toen heb ik hem opgebeld. En uh, ik kan me herinneren, toen zei uh, um, ik uh, wilde u ook al een tijd spreken. En toen zijn we bij elkaar gekomen. Dat is een hele mooie, goede, warme verstandhouding uh, uit ontstaan. Zonder trommels en trompetten. Ja, ja, en uh, later heb ik een film over Jeroen gemaakt en ik wil nog vragen, heeft u dat vaker dat u een boek leest van iemand die denkt die man moet ik spreken of is dat wel voor uzelf ook uniek ja nee, ik heb dat bijvoorbeeld ook met Herman Hesse maar die is lastig te spreken omdat hij heel erg dood is en <tie> uh, het geldt zelfs ook voor uh, voor uh, Knut Hansen, de Noorse schrijver Nobelprijswinnaar die uh, vreselijk fout geweest is in de oorlog dus dat is wel weer een heel ander probleem maar ik heb dat af en toe dat ik dan iets lees, iets ontdek en dan moet ik er naartoe omdat het ik vind het deel moet uitmaken van mijn wereld. Ik wilde meer van weten, laat ik het zomaar zeggen. Oh ja. En is daarmee dan ook de nieuwsgierigheid bevredigd? Of gaat het daarna nog door, na zo'n eerste ontmoeting? Nee, dat gaat nog door. We hebben elkaar, elkaar niet regelmatig, maar toch wel gezien. En we hebben ook nog uh, brieven uitgewisseld, een tijd lang. En ik heb Jeroen, denk ik, het laatst gezien. Uh, toen moest ik wat uh, voordragen in, uh, in Antwerpen. En toen zei de boekhandelaar, uh, Jeroen Brouwers komt. En dat vond ik echt... En inderdaad, hij kwam. Dat was een prachtige ontmoeting. En toen merkte ik ook hoe uh, dierbaar hij, hij mij is als, uh, als mens. Uh, niet alleen als schrijver, maar nee. ook als mens. Het is een ontzettend aardig iemand. Hoe zou je hem typeren? Als een ongelooflijk lastpak. Een buitengewoon... Uh, uh, vilain uh, uh, schrijver. Ja, we kennen het voorbeeld dat hij een prijs kreeg. De prijs van de Nederlandse letteren. Ja. Uh, aanvankelijk zei hij het is goed, maar toen hoorde hij dat het maar 16.000 euro ja. was. En toen ja. zei hij, laat maar zitten. Dat is ja. veel te weinig voor mijn oeuvre. Ja. Ja. En dat vind ik ook, uh, eerlijk gezegd, uh, voorkomen terecht. Uh, hij heeft een hele bozaardige kant. Maar hij is ook een ongelooflijk aardige, warme, hartelijke... Uh, als hij je, uh, als die je uh, omarmt, dan... Uh, ja, dan dan ben je ook bij, omdat ik het zomaar zeg. Ja. Martin, het is ook een sombere man. Althans, dat beeld krijgt. Ja, lezen. ik ken hem dan verder niet persoonlijk. En ik vind het eigenlijk ook wel prima zo. Omdat, <laughs> omdat de, de hoofdpersoon in veel, veel boeken... in ieder geval niet de meest recente... maar die boeken uit de tijd van Rond Bezonken Rood... die heette Jeroen Brouwers. Uh, en hij geeft natuurlijk de indruk dat het autobiografisch is... of grotendeels. Maar eigenlijk boeit mij dat nog niet zo heel erg... of het hem dat nou echt is of niet. Uh, maar die hoofdpersoon die Jeroen Brouwers heet... en ook schrijver is, uh, dat is nogal een sombere man... En uh, ja, dus ik, was, ik zat me ook weer af te vragen: van waarom sloeg dat dan in een in middelbare schooltijd eigenlijk ja, al zo. Het niet heel klinkt niet logisch? Nee, klinkt niet logisch. Hè? Ja, dat is toch toch de, de magie van de taal. En en het idee dat, dat het ene boek samenhangt met het volgende boek... en uh, dat het niet alleen een kwestie is van een, een, een, een, een lekker verhaal te lezen... maar dat het, dat het ook dat het het samenhang heeft. Uh, ik heb ook een ander boek meegenomen, uh, De Zonvloed... waar ik een beschrijving over uh, heb geschreven toen. Nou, ik ben op een gegeven moment ook gaan strepen... en ik vond het ook prachtig om al de thematieken... Uh, uh, aan elkaar te verbinden. en Het gevoel op een dat elk woord een betekenis heeft... Dat, dat sprak mij persoonlijk heel erg aan. Andere ja. mensen hebben er misschien wat minder mee. Maar ik vind dat uh, heel mooi. Dat is heel mooi gecomponeerd. Het zit heel stevig en dicht uh, hermetisch in elkaar. Ja. En alles, uh, alles met de hand geschreven in de potlood. Okay. In de schrift. En daarna overgetypt door iemand bij de uitgeverij dan vermoedelijk. Ongetwijfeld, ja. Maar hij ja. schrijft het dus met potlood en zo... En in de marge. Nog, nog steeds, ook tekenen. nog weer in zijn nieuwste boek wat nu uitkomt. Dat vermoedelijk. Is, weet ik niet of hij dat nu nog steeds doet. Want ik heb ik denk een jaar, twee jaar geleden... een brief van hem gekregen. Het ging met zijn gezondheid niet zo heel erg goed. En in die, en die brief... brief was ook met potlood? Ja, die brief was... Uh, was... Ik zag dat hij moeite had met, uh, met uh, schrijven. En uh, daarin kondigde hij ook aan dat Bittere Bloemen... dus het boek dat nu nog verkrijgbaar is om zo maar te zeggen... zijn laatste roman, dat hij nog... dat, dat zijn laatste zou zijn. Dat hij... En tot mijn vreugde, een beetje dus nu dat september een boek komt. Ja. Ja. Ja. U heeft een film met hem gemaakt, de Verzonkenen, ja. en daarin heeft u ook met hem gesproken over zijn zelfgekozen isolement. Laten we daar even naar luisteren. Je hebt besloten om zeven te worden. Je hebt je afgekeerd, zou je kunnen zeggen, van de buitenwereld. Ja. Heb je ook een afkeer van die buitenwereld? Wel gekregen, ja. Je er, er, er, er, er is geen behoefte meer aan. nee. Ja. nee, nee. Ik, ik kom ook. ...figuurlijk gesproken nauwelijks verder dan de grenzen van mijn tuin. Ja. Nou ja, ik doe boodschapjes in het dorp. Ja. Maar in Amsterdam ziet men mij nooit. Ik, ik doe nooit mee aan boekenbals. Of, ja. uh... Nee, ik heb er geen behoefte meer aan. Ja. Ja, en dit is al even geleden, hè? Ik denk dat het in 82 of 83 geweest is. En ik kan me herinneren de... dat uh, het heel veel moeite heeft gekost om Jeroen... Het is de eerste film over Brouwers overigens. Dat ja. is niet zozeer een verdienste, maar het is wel een feit. Maar dat is dus 30 jaar geleden. En ja. toen zei hij al van mij, hoeft het allemaal niet zo nodig meer. Ja. Laat mij maar rustig. Ja. Want hij woont in een bos ergens? Hij woonde dat? toen in een bos. En hij woont nu weer uh, geheel buiten. Ik ben niet... Daar waar hij nu woont, ben ik niet geweest, maar... In Laren, op de Dwarsdijk, was de plek ik, waar hij toen woonde. Daar ben ik een groot aantal keer geweest. En op een dag werd ik ontvangen. En omdat je net uit uh, refereerde aan Bezonken Rood... toen wees hij op allemaal mooie, prachtige klinkertjes... die naar zijn voordeur leidden. En toen zei die Sherry, je loopt over Bezonken Rood. Oh ja, dat daarvan had hij ja. verdiend. Oké, okay, dat uh, ja, ja, had hij daarmee ja, verdiend. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, maar waarom kiest hij voor dat isolement? Wat is dat? Is, echt, is het echt een naar Zou je het zo kunnen noemen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet echt. Uh, hij heeft zeg, wel een lange tijd. Uh, heeft een neiging. om zo. Het is een melancholicus van de bovenste plank. Ik bedoel. En, en, uh, en dat is ook een, een kant in hem. Die ik uh, heel erg uh, herken. Dat is waarschijnlijk ook. Waardoor ik mij aangetrokken voel. Tot, uh, tot de dingen die, die hij uh, die die schrijft. Maar dat is één. ook vreselijk vrolijk. Hij kan ook vreselijk vrolijk zijn. Heeft hij een levensgezel? Uh, hij heeft een levensgezel in ja. Die uh, uh, heb ik toen in Antwerpen ontmoet. En ik denk dat het nu nog zo is. Uh, ja. Maar. Maar dat is best lastig misschien, om met hem samen te leven. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dat kan ik niet zeggen. Nee. Nee. Martin, zou jij een favoriete passage van jezelf uh, kunnen voorlezen? Ja, het is eigenlijk maar één zin. Um, um, en die is niet per se typerend. Ja, ik had stukken kunnen lezen die heel typerend zijn... maar die, die, die zijn misschien, als je een stukje leeft, maar heel onzamenhangend. Maar ik vind de kernzin in Bezonken Rood... Uh, op het gevaar af dat ik iets vergelijkbaars uitzoek... maar vind ik, in Bezonken Rood is, het, is, is, is Jeroen uh, een klein jongetje, een kleuter... en hij is in een jappenkamp... En de vrouwen daar, die worden ongelooflijk afgeranseld. En tegen het eind van het boek, uh, uh, het jongetje zoekt natuurlijk bescherming bij zijn moeder. Maar zijn moeder kan het op den, op den duur niet meer, uh, niet meer bieden. En uh, dan zegt hij op een gegeven moment, de glas conclusies dan geboekstaafd is. Mijn moeder was de mooiste moeder. Op dat moment hield ik op van haar te houden. Oké. Okay. Dat, dat vind ik, ik, het ontroert me zelfs. Um, het, is, het is echt... Nou, het is na aanleiding van de dood van zijn moeder geschreven. En dat gaat dan zoveel terug in de tijd. Dat gaat, gaat, gaat heel erg diep. En, en tegelijkertijd is het zo'n prachtig gecomponeerd boek. Dat vind ik echt heel mooi. Ja, het ontruurt je nu nog als je ja, het voorleest. Ja. Ja, ja. Sherry Duins, de, als we u vragen... wat zou u willen laten horen Ja, van? Ik heb een stukje uit het boek dat daarop volgt. Het Verzonkene. Um, en dat gaat ook over de moeder. En het wonderlijke is... Mijn moeder leeft nog. Die is 91. en ik was, Ze woont in het buitenland. was bij haar op bezoek. En... Uh, het gaat niet heel erg uh, goed. En toen ik dit las... Uh, toen, uh, uh, of ik dat weet... en dan keek ik naar dit stuk... wat ik hier had, had uitgekozen. Over zijn moeder. En het gaat over uh, Indië... Waar ze, waar ze gewoond hebben. En Japan natuurlijk. Ik herinner mij haar groene ogen. Dat zij koninklijk was. Niet... wil ik mij haar ogen herinneren... zoals ik ze de laatste keer heb gezien toen het pauwgroen tot watergebleekheid was verfletst... nog amper witter dan de rest van haar ogen. Ze stopt haar vol drugs om de pijn in haar been te stellen. Ze drinkt, want ook onlichamelijk heeft ze pijn, vermoed ik. In haar ogen is een onmeetbaar staar gekomen... vol witheid waar ik niet tegen kan. In haar hoofd zijn nog maar weinig gedachten. Ze huilt veel. Met kampachtig geknepen handen zat ik tegenover haar... te kijken naar het knipperen van haar ogen... hoe de tranen op haar jurk vielen zij was vervallen. Haar zwarte, huid begon, haar zwarte haar begon uit te vallen. Het bruin van haar huid was bezig te verkleuren... tot niet blauw, niet grauw, niet groenig, niet gelig... niet levend, niet dood. Gelijk aan de kleur van de zwartels om haar been. Okay. Zo wenste ik mij haar niet te herinneren. Okay. En u zegt, ik moet daaraan denken als ik aan mijn eigen moeder denk. Uh, uh, zo keek ik toevallig uh, gisteren min of meer... Uh, weliswaar wel onder heel andere omstandigheden... naar mijn uh, ja. eigen moeder. Ja. Dank dat jullie dit met uh, ons wilden delen. Uh, Martin Visser en Sherry Duins. Gaan ja. Mummies. Dan denk je direct aan Egypte, aan piramides, uh, sarcofagen en farao's. Maar mummies zijn meer dan dat. Over de hele wereld en door duizenden jaren geschiedenis zijn er geconserveerde lichamen. In Assen is een groot aantal van die mummies te zien. Deze dinsdag opent de toonstelling Mummies overleven na de dood. In het Drenns Museum. En uh, conservator Vincent van Vilsteren is bij ons om erover te praten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ken eigenlijk vooral de Egyptische mummies... maar ik begrijp dat dat niet de eerste waren. Het zijn niet de eerste, nee. Dat is al uh, 2000 jaar voordat in Egypte voor het eerst gemummificeerd werd... Uh, werd die praktijk in Zuid-Amerika ook al gepraktiseerd... bij de Chinchorro cultuur en het was natuurlijk ja, best bijzonder dat ze daar op een gegeven moment mee begonnen. Ze deden dat op een iets andere manier als in Egypte. Met, uh, met klei smeerden ze de lijken van de overledenen in. En op die manier werden ze ook geconserveerd en, en dus gemummificeerd. Want dat kan op allerlei manieren, geloof ik, hè, dat mummificeren ja, je kunt allerlei uh, technieken uh, verzinnen daarvoor. Die van de Egyptenaren is natuurlijk heel bekend dat ze de ingewanden eruit haalden en ze in natron legden en insmeerden met balsem. Maar dat kan op op andere manieren. Later in in de middeleeuwen of wat wij dan de middeleeuwen noemen, maar voordat Columbus in Zuid-Amerika was, werd daar ook nog op een andere manier met een harsachtige balsem werd daar uh, uh, de, de lijken ingesmeerd en, en dat was ook weer een manier. Maar tegenwoordig, als je, als je kijkt naar de plastinaten die bekend zijn van meneer, uh, van zoals die ook nu in Amsterdam in het museum uh, tentoongesteld worden. Dat is ook weer een heel aparte manier, een ja. hele andere techniek. Ja, er zijn veel technieken om hetzelfde te bereiken, namelijk dat een lichaam min of meer in stand blijft. Is dat de definitie van een de mummie? Nou, de definitie die meestal gehanteerd wordt van een mummie is dat er uh, meer bewaard is gebleven dan alleen bot. Dus dat kan zijn dat er huid of haar of ingewanden bewaard zijn gebleven. Dan spreken we over een mummie. En dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor, voor dieren. Dus je kunt ook dierenmummies hebben en ja, ja. die liggen ook bij ons in de tentoonstelling. En dat is wat anders dan een opgezet uh, dier? Nou, in feite, is is, het, het, op, het opzetten van dieren is ook een mur, mur, uh, vorm, vorm van, van mummificeren. Ja. Ja, die laten wij ook in de tentoonstelling zien om de mensen erop te duiden... dat het uh, ja, dat ook een manier is van mummificeren. Ja. Nou, nou, nou, kan je zeggen dat is gewoon interessant, hè? van cultuurhistorisch belang misschien... of is er nog meer van te leren, van uh, mummies? Nou, je kunt er ook, uh, ja, wel meer van leren. Uh, we hebben bijvoorbeeld een aantal mummies uit uh, een, een crypte in Budapest, vlakbij Budapest. Uh, en daar is een, een hele populatie van, uh, zeg maar, bijna 200 uh, mummies uh, gevonden in een crypte die eeuwenlang dichter was gemetseld En het onderzoek van die mummies dat, dat heeft opgeleverd dat een heel aantal van die mensen daar in die crypte uh, geïnfecteerd waren door uh, TBC-bacterie. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal TBC hebben gehad, maar uh, er zijn ook een heel aantal mensen die dus een soort uh, weerstand uh, antistoffen tegen die TBC hebben opgebouwd. En, dat, en was, um, dat was nog vast te stellen op het moment dat ze werden gevonden? Uh, ja, dat DNA van uh, die, die TBC-bacterie, dat is nog uh, vast te stellen. En, en dat hele onderzoek van die TBC in die crypte populatie dat heeft dus heel erg meegeholpen om uh, vast te stellen... hoe zo'n ziekte als TBC zich verspreidt en ook hoe uh, het, het, uh, het bacterie in die tijd uh, ja, via allerlei mutaties is gekomen... tot de huidige bacterie. En dat is niet dezelfde. Nee. Dus dat, dat heeft direct een, een, een implicatie voor het medisch onderzoek van deze ziekte. Ja. U heeft ook mummies uit die Hongaarse crypten naar Assen gehaald. En ja. u weet ook welke mensen dat zijn, hè? Ja. Bij hoe, hoe komt dat dat u dat weet? Nou, omdat uh, op de kisten van die mensen uh, waar ze in lagen, uh, daar stond precies de naam en het geboorte en het overlijdensjaar van die uh, mensen en vervolgens kon heel gemakkelijk in de, de overlijdens en de doopregisters van de, die kerk kon nagegaan worden van wie die mensen waren en wanneer ze gedoopt waren, wanneer ze overleden waren. Dat stond er allemaal haarfijn in beschreven. Ja, ja, dat was heel goed gedocumenteerd. Ja. Uh. Is er een verhaal dat u bijblijft? Ja. De zijn zoveel verhalen, uh, um, daarvoor moeten de mensen natuurlijk naar het museum komen. Maar als ik er eentje moet uitpikken, dan, dan zou ik zeggen van... Uh het verhaal van uh, Theresia Borsodi, dat is toch wel heel uh, dramatisch uh, eigenlijk. Uh, het is uh, iemand die in uh, 1794 overleden is. Een, een vrouw die uh, bij uh, de bevalling een hele moeilijke, moeizame bevalling had. Het was of een, een dwarsligging of een stuitligging. Het ging in ieder geval zo moeizaam dat uh, zij eerst overleden uh, tijdens de bevalling. Uh, direct uh, daarna is uh, een keizersnee verricht. En dat was eigenlijk de, de allereerste keizersnede die op een overleden persoon is uh, uitgevoerd. Het kind is nog uh, levend ter wereld gebracht, uh, is nog gedoopt zelfs, uh, oh. maar haar zoontje is uh, toch een paar uur later overleden en ze zijn samen in uh, de crypte toen bijgezet en uh, ja, nu liggen ze in het Drents Museum vanaf dinsdag. Ja precies, want die liggen bij elkaar in de armen eigenlijk en uh, dat is hier naartoe gehaald. Ja, hoe, hoe doe je dat uh, trouwens? Gaat dat gewoon met het vliegtuig? Dat is over de weg gegaan met een wegtransport. Want dat is veiliger? Nou, of dat veiliger is, dat is niet per se gezegd. Een vliegtuig is net zo veilig. Er zijn een aantal andere mummies die zijn rechtstreeks vanuit Amerika ingevlogen via Frankfurt. En daarna over de weg naar Assen. Ja, precies. Er zijn meerdere wegen die op dit moment ja, naar hoor. Rome leiden. Is er een mummy ja. bij waarvan u zegt, ik ben zo trots dat die er is? Nou, er is er eentje, ja, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Uh, dat is de, een wereldprimeur die wij hier in Assen uh, kunnen laten zien. En dat is de mummy van een, uh een, een, een boeddhistische monnik uh, die in de twaalfde, elfde, twaalfde eeuw in China uh, geleefd heeft. Uh, en daar ook overleden is in, in boeddahouding. Zo ook uh, bijgezet is in een klooster of een, een, een, een tempel daar in China. En daar al die eeuwen lang vereerd is. En in de loop uh, van de 14e eeuw is, dat, is die, uh, die mummie is omgevormd tot een boeddhabeeld dus helemaal met allerlei mooie laklagen omgeven en ja nu ziet het er eigenlijk uit aan de buitenkant als een uh, gewoon een, een boeddhabeeld. Ja, ja, maar het is maar, een mummy dus. Het is een mummy, we hebben hem in de scan onderzocht en uh, er zijn allerlei medische onderzoeken aan gedaan en, en dan kun je heel duidelijk uh, ja, allerlei interessante dingen aan zien. Bijvoorbeeld dat hij uh, ja, toch behoorlijk kiespijn gehad moet hebben. Hij had een flinke uh, okay. uh, gezwel uh, daar in zijn kaak, een absces, uh, de details ja. zijn erover te ja, vertellen. Ja, ja. Er zijn er heel veel bij u in Assen. Ik wens u heel veel plezier. Dank u wel, uh, Vincent van Filsteren, conservator ja. van het Drents Museum in Assen. Graag gedaan. Ja. Het is vijf voor twaalf. In de aanloop naar de finale van de Turing gedichtenwedstrijd komende woensdag sluiten we iedere avond af met een gedicht. Johanse van Galen. Turing, gedichtenwedstrijd, vijfde editie dit jaar. 3000 deelnemers, veel Vlamingen, bijna 10.000 gedichten ingestuurd. Uh, en de jury beoordeelde de top 100. En uit die top 100 laat het oog u in uh, deze dagen al een selectie van 10 horen. Die worden gelezen door juryleden. Vanavond door dichteres Jana Loontjes met gedicht 4872. Centraal Station. De hond met droeve ogen spreekt meer dan zij. Zij kijkt niet meer op of om, haar kleren al lang vergeten hoe ze ooit bedoeld waren. En de geur als een deken, als een kokon, een staalhard harnas, hier komt niemand aan voorbij. De munten in het kreukelkarton zijn voor hem, denkt ze. Ze geeft hem vuilnisbakken voedsel en krijgt warmte. Ze neemt de munten en koopt meer warmte. vloeibaar en het vermogen weg te gaan. Dagdroom reizen, roesdromen. Het ritme van de treinen doet de vloer trillen en zij beeft mee. Nou, dat zie je ook wel voor je. Ja, dat zie je wel voor je, ja, inderdaad. Ja, een, een, een zwerver eigenlijk, hè, met, een, met een hond. En hoeveel die hond wel niet voor haar betekent... de warmte nog in dit uh, toch ellendige bestaan. Ja, een kop meer warmte in vloeibaar. En, en daar bleef ik even haken. Hoe... <laughs> ja, een kopje koffie? Oh. Nee. <laughs> of niet? Invoerbaar en het vermogen weg te gaan en dan komt Ja, er... precies. Dat gaat dan weer over op die dagdroomreizen, wat dan weer overgaat in, in het ritme van de trein. En um, ja, het is, het is natuurlijk. Ik vind het wel een, een, een, een uh, knap hoe, hoe die kwetsbaarheid beschreven is. En het is ook een heel hedendaags gedicht, eigenlijk. Hè? Het is een. Uh, uh, ja, je ziet ze zo uh, voor je, de zwervers ja. op het station. Ja, en het ritme van het gedicht is inderdaad het ritme, het ritme van de ritme trein. Van dat is trein. vond ik wel knap. Ja, dat zit aan het einde heel duidelijk erin. Ja, zeker. En verder is het ook ritmisch, uh, volgens mij wel. Jawel, het is wel, het is wel ritmisch, ja. Het heeft hele korte regels. Maar toch is het lastig, merk ik, als je het leest... Om dat, om dat ritme van die regels aan te houden. Dus het ritme komt er vooral goed in aan het einde van het gedicht eigenlijk. ja. Ja. Oké, dit was gedicht 4872, gelezen door Janna Loontjes. Zij John Jansen van Zometeen Pieter van der Wielen met Nooit meer slapen. Morgen zijn wij er weer met Max van Wezel. Goeienacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. So, Peter, ihr erster Ski Spannend. Geh mal mit dieser Lift die Berg ab und dann langs die schwarze Palches wieder nach Beneden. Unten bei das Dorbchen, natürlich bremsen, ne? Bleib ich bei die Skischule. Also, rutsche mal! Vertraut ein expert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 Dit is Radio 1.